Kom binnen, zet u. Hier ze, lees dan maar. Ja. Mijn heer, volgens betrouwbare informatie waarover wij beschikken... bereidt Euskadi ta Ascatasuna de Baschische afscheidingsbeweging... beter bekend als ETA een aanslag voor op de Spaanse premier... naar aanleiding van bezoek aan Brugge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 Excuseer, maar ik dacht dat ik, ja, ik het onderzoek. Ik heb uw uh, opdrachtgever in Brussel gecontacteerd. Daar kunt u toch niet erg vinden, ervan in. Kolonel Sanders neem ik aan. Ja, inderdaad, hij is al op weg naar hier. Hij uh, neemt die brief ernstig en hij wil vanavond nog met u bespreken wat ermee moet gebeuren. Nou, is hier nog iemand anders van op de hoogte? Wat in een brief? Uh, Klaas Vermeulen, Bruinogen voor Vermeij en, en Sanders. Houden zo. Hoe minder rustbaarheid, hoe beter. La capital Kabul... Ja? Dat is voor vanavond. De sleutel van het Pelikaankelder kom vanavond naar het Minewaterpark. Minewaterpark? Oké. We hebben problemen. Problemen? Welke? Hij wil rechtstreeks met u onderhandelen. Onderhandelen? Hebt u hem dan niet gezegd dat hij evenveel krijgt als voor die plannen? Ik heb hem niks gezegd. De afspraak is geregeld door iemand anders. En die iemand anders, is die te vertrouwen? no te preocupes, Juk en ik hebben alles onder controle. Bueno, we ¿sí zien elkaar straks? Sí. A que hora? A la 11. Bueno, estaremos ahí. Y? Que te ha dicho? We este... hebben een afspraak met hem en de contactman. Vanavond om 11 uur in het Minnewaterpark. En die Luc Maas? Ja, die wist ook nergens van.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 Uh, wat? En wel die een aanslag of dat waar is wat we hier hebben opgevangen dat de ETA de Spaanse premier wil aanpakken. Uh, het is de eerste wat ik ervan hoor. <laughs> en ik kom van Kaningham en ik weet ook van niks. Allee, kom maar, commissaris, aan de manier waarop dat gereageerd hoor oh, ik al hoe laat het is. Het is dus waar. Kunt u er iemand meer over vertellen? Kom maar, zegt zo'n scoop, dan laten we niet graag gaan en dan verstaan het toch wel. Wie zegt dat?